Drie uur. Christian Bodenbakker met het NOS Journaal. De Rijksrecherche heeft in de eerste helft van dit jaar onderzoek gedaan... naar zeven schietincidenten bij de politie. Bij die incidenten kwamen in totaal drie mensen om het leven... en raakten vier mensen gewond. Het aantal schietincidenten waarbij een agent betrokken is... ligt tot nu toe een stuk lager dan in voorgaande jaren. Over heel 2018 onderzocht de Rijksrecherche 27 schietincidenten... het jaar daarvoor 23... De Rijksrecherche wordt ingeschakeld wanneer een agent in functie zijn dienstwapen gebruikt. met letsel of de dood tot gevolg. Thierry Baudet vindt het jammer dat twee senatoren Forum voor Democratie verlaten. maar de partijleider denkt dat de schade wel meevalt. Het tussentijds verliezen van zetels is volgens hem vooral relevant. als je deel uitmaakt van een coalitie. Een Forum zit in de oppositie. De twee opgestapte senatoren sluiten zich aan bij Henk Otte. de FVD-senator die vorige maand uit de partij werd gezet.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 De Rijksdienst voor het Wegverkeer heeft een nieuwe kentekencombinatie gepresenteerd. Die bestaat uit een letter, drie cijfers en nog twee letters. Dit jaar zit de eerste nieuwe kentekenplaat op een elektrische auto... die volgens traditie wordt geschonken aan een goed doel. Deze keer is dat natuurmonumenten. Het kenteken dat vanmiddag wordt afgegeven, G001BB, is het eerste in deze serie. Het weer, lokaal kans op een bui, mogelijk met onweer. Het is wisselend bewolkt, met ook wat ruimte voor de zon. Het is 18 tot 21 graden, ook morgen wisselend bewolkt... en in het noorden nog kans op een bui. Later in de week meer zon en warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Zandvoort heeft het, en jij beleeft het. Zon, zon, zee, zee, Zandvoort, een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM, met nu de haaling van Zandvoort op Zaterdag. You got style on the game, you gonna have a good time down on the line. You got so on the door, you, you gonna have a good time down on the line. I said again, again. I said I get, get, get on down I said I get, get, get on down I said I get, get, get on down Hey, everybody, take a look at me I've got of credibility I may not have a job, but I have a good time With the boys that I meet down on the line I said D-H-S-S Man, the rhythm that they're given is the very best I said B-1, B-2 Make a claim, sign your name's all you have to do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 Je zou zomaar in de Euro Breakdown uh, kunnen, kunnen staan, deze plaat. Die hoort trouwens vanavond weer tussen 7 en 9 met uh, Mike Bulet en Patrick van Buringen, De 40 beste plaat van Europa. En Keiko en uh, Whitney Houston mogelijkerwijs ook in die hitlijst gewoon gaan luisteren vanavond. Dat was de High Love uiteraard naar het origineel van uh, Steve Wingwood uit de jaren 80 en de gelijknamige titel. dadelijk gaan we het hebben over de Formule 1, de informatiebijeenkomst die eraan gaat komen. What is the licensey love?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 Maar het heeft er gewoon mee te maken dat we een beetje richting het uh, einde van de zomer gaan. Ja, het is echt waar. En hier is uh, Dusty Springfield als laatste voor de evenementenagenda.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 Gaan we naar 24 augustus. Van 7 uur s morgens tot 2 uur s middags is er weer een rommelmarkt van het Oud-Noord. Op zaterdag 24 augustus houden ze voor de 20 keer deze rommelmarkt in Oud-Noord. Deze zal plaatsvinden op het Potgieterstraat, Podgietenstraat, Dacosta Straat en Ge G Genestestraat. En begint om 7 uur s morgens en zal tot 2 uur durend.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 En dat uh, op het podium uh, Raadhuisplein. Dat gaat een heel mooi uh, feestje worden. En hier is uh, La Bessivre. Nothing's gonna change. My place. We strangle nature We murder the trees Forget it We need the trees to breathe How did we make it? It's a mystery We're getting better That's news too news to me are we defeated defeated like hell we may be losers but we'll never tell Bij weer op te platen, non-stop op de zaterdagmiddag. Als eerste labyrinth, en dat is gonna change. En erachteraan Santana en uh, Hold on. Ja, van de week werd er op de ZFM-app een bericht geplaatst over de hondenbelasting. De controle op hondenbelasting. En een hond die zichzelf gaat aanmelden aan de balie. Ook wel uh, een leuke, leuke, leuke foto trouwens. Nou, dus mocht je hem nog niet gezien hebben, kijk even op Facebook of de ZFM-app.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 Weet je opa stilte is, want het een kan niet zorgen.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 Ja, nee, het gaat even niet goed. Harms. Ja, ja, dat gaat even niet goed. Draai, heb jij, ik ja, draai misschien, ik je een keer een goede boek? Ja, ja. <laughs> heb jij misschien nog een berichtje ja. of zo? Natuurlijk. Ja, Hele computer of zwart. Hoe krijg ik dat nou voor elkaar? Dat is knap. Hmm. Dat vind ik vind het knap van je. Ja. Goed. Nou ja, we gaan hem gewoon opnieuw opstarten. Nou. Het zal velen van u niet zijn ontgaan dat het, uh, het pand van voormalig Café Nuff te koop staat. Waar de toekomst uh, ligt van het recent gesloten Café NUF.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 Want deze parel in het centrum met een groot zandvoortsverleden. mag toch niet te lang leegstaan. En zeker niet met, met het oog op de toekomst in de Formule 1. In de, in nee, er moet, uh, moet er zeker wat mee gedaan worden. Waar ik zelf gewoon even los van ieder iets. maar ik zat laatst keer bij Loetje een, een biefstukje te eten. Dat, dat schijnt heel bekend te zijn in de omgeving. Dat, dat vind hij nou een uitgerekend mooi pand voor. Nou, dus mocht er dus wie lo weet... Loetje op dit moment <laughs> aan het luisteren zijn. Ja, je weet hey, nog een nooit. pandje te koop voor uh, 1,6 miljoen. Een... Halterstraat nummer 5. 25 in Zandvoort en hier is nog een keer Elfa viel. are you gonna drop the or not for the sad man